Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een weeklunch zometeen met de industrieel ontwerper Peter van der Graaf... die aan de slag gaat met de overblijfselen van Wultrug Johanna. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. In Egypte is het wachten op de reactie van de aanhangers. Het kabinet wil de burgerinfiltrant weer terug. En boetes voor pomphouders die hun sigaretten niet goed uitstallen. In het zuidoosten is het bewolkt, verder komt er op steeds meer plaatsen zon, het wordt 20 tot 24 graden. Morgen is er flink wat zon, in het zuiden toch nog wat bewolking en het wordt dan 20 tot 26 graden. Rond deze tijd zouden aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi de straat opgaan. Het vrijdaggebed zit er zo'n beetje op. En die mensen willen demonstreren tegen de nieuwe machthebbers die woensdagavond president Morsi hebben afgezet. Ja, correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Uh, wat gebeurt daar op dit moment na dat vrijdaggebed? Nou, er wordt nog wel gebeden. En uh, daarna zullen vooral vanuit een buitenwijk in uh, Cairo... Nasser City heet die, En daar uh, zijn de laatste dagen eigenlijk doorlopend demonstraties. Nou ja, daar vandaan zullen de grootste uh, protesten zijn. En uh, het plan van de moslimbroeders daar... is om naar het nabijgelegen ministerie van Defensie te trekken. Nou, je kunt je voorstellen, het ministerie van Defensie, het leger... daar richten de grieven zich natuurlijk tegen. En is daar wel toestemming voor, voor zo'n betoging? Ja, mits. Ik bedoel, er is toestemming om te demonstreren... Uh, maar het leger heeft al heel duidelijk gezegd dat ze geen uh, geweld zullen tolereren... tegen andere groepen of tegen overheidsgebouwen of overheidsdienaren. Nou ja, uh, dus uh, je kunt je voorstellen dat het leger op dit moment vrij groots aanwezig is... bij dat ministerie van Defensie. Ze maken zich daar echt klaar. En uh, ik stel me zo voor dat we ergens vanmiddag een situatie zullen krijgen... waarbij die grote uh, demonstratie van moslimbroeders tegenover die barricades... Van het leger staat. Ja, en of zouden ze misschien ook nog in contact kunnen komen met mensen die nog aan het feesten zijn omdat die Morsje eindelijk weg is? Um, dat zou kunnen, maar dan moeten ze echt naar het Tagierplein uh, komen... waar op dit moment toch alweer redelijk wat mensen op de been zijn... waar vanavond ook weer een, uh, een feestje verwacht wordt... Uh, omdat de mensen hier juist blij zijn. Maar uh, dan moeten ze echt hier naartoe komen, naar dat plein. En de verwachting is niet dat ze dat willen. Het sluit natuurlijk niet uit dat er groepjes zijn die dat zullen proberen... maar de grote demonstraties verwacht ik hier niet in de buurt. Intussen zit interim-president Mansour er nu bijna twee dagen. Hij is de baas van Egypte, zullen maar zeggen. Hebben wij al van hem gehoord? Nee, eigenlijk nog uh, heel weinig. Hij probeert een uh, regering te formeren, nieuwe premier uh, uh, aan te stellen. Ja, dat zou dan bijvoorbeeld Mohammed al-Baradij kunnen zijn. En intussen is de verwachting dat hij vandaag met een presidentieel decreet komt... waarbij hij uh, het parlement buiten werking zet. Uh, je moet bedenken, deze uh, nieuwe interim-president... heeft alle macht geërfd van zijn voorganger Mohammed Morsi. En dat is dus nogal wat. Nou ja, uh, de hoop is dus van de mensen hier op het plein die blij zijn... dat. Morsi weg is, dat hij die macht goed gaat aanwenden om bijvoorbeeld vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Maar uh, echt heel veel hebben we van hem tot nu toe nog niet gehoord. Nee. Oké, okay, dat laten we het bij Sander van Hoorn in Cairo. Politie en justitie mogen onder strenge voorwaarden weer uh, gebruik maken van criminele burgerinfiltranten. Het kabinet bespreekt tenminste vandaag een voorstel daarover van minister Opstel te zeggen in gewijden. Ilan Sluis, justitiespecialist. Wat is dat ook alweer zo'n criminele burgerinfiltrant? Nou, je hebt grofweg drie soorten infiltranten. Een politie-infiltrant uh, die zich bijvoorbeeld voordoet als een pseudokoper van een partij drugs <laughs> of iets dergelijks. Je hebt een, een burgerinfiltrant. Uh, dat is een eerzame burger met bijvoorbeeld een transportbedrijf die de politie goed denkt te kunnen gebruiken om uh, criminelen op te sporen. Uh, en je hebt natuurlijk een crimineel die uh, om allerlei redenen ervoor besluit om samen te gaan werken met, uh, met de politie. Uh, en eigenlijk onder de vlag van just, uh, politie en justitie uh, opereert binnen die criminele groeperingen om nou ja, uiteindelijk uh, grote criminelen te kunnen pakken. Nou hadden we in de jaren negentig de IAT-affaire, dat ging over de opsporingsmethoden. Uh, en uh, ja, toen werd die criminele burgerinfiltrant, die we, die we toen hadden, kennelijk, uh, die werd geschrapt. Uh, waarom was dat? Nou ja, het liep een beetje fout met die criminelen. Hè. Er was op een gegeven moment weinig controle meer op... en uh, er werden gewoon grote partijen drugs uh, Nederland ingesmokkeld... door dit soort criminelen, die daar miljoenen en miljoenen aan verdiend hebben. Terwijl justitie eigenlijk toekeek. Ze speelden eigenlijk een soort dubbelspel om uh, zelf geld te kunnen verdienen. Uh, nou ja, uiteindelijk is die IIT affaire uitgekomen... Uh, en heeft men gezegd, nou, dit moeten we nooit meer willen. Er is een parlementaire enquête over geweest. En daarvan hebben we gezegd, die burgerinfiltrant en die criminele burgerinfiltrant. Uh, ja, dat zijn geen... Echte politieagenten zijn geen opsporingsambtenaren. Die hebben allerlei andere belangen. Uh, en het is gewoon niet handig om die op deze manier in te zetten... om uh, bij die criminelen te komen. En dan komt Opstelten met een voorstel om dat toch weer uh, te gaan doen... met zo'n criminele burgerinfiltrant. Dat klinkt dan niet handig. Nee, zou je zeggen. Maar ja, justitie heeft ook grote moeite om uh, bij die uh, echte opdrachtgevers te komen. Hè. Opdrachtgevers van liquidatie, opdrachtgevers van het van grote partijen drugs. Um, nou ja, en dan is het uh, soms handig om een extra middel te hebben. Je hebt nu bijvoorbeeld het middel van de kroongetuigen. Dat levert ook altijd aan al moeilijkheden en spanningen op. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n crimineel die nu kroongetuigen wordt in kunnen zetten als infiltrant. Om zo bij die opdrachtgevers terecht te komen. Ja, het zou natuurlijk een, op zich een prachtig middel kunnen zijn. Als de controle dan maar weer goed is. Als de controle dan nou, maar wie goed is, ja. En die criminelen hebben vaak heel veel verschillende belangen. Uh, spelen dubbelspel. Uh, maar het levert natuurlijk ook het risico op... dat er binnen die cr criminele groeperingen extra spanningen ontstaan... wat weer tot extra liquidaties kan leiden. Nou ja, uh, kortom, het kan nogal wat consequenties hebben. Haken en ogen. Nou ja, goed, er wordt weer over gesproken in elk geval. Ilan Sluis, dank je wel. Benzinepomphouders en supermarkten riskeren boetes van duizenden euro's... als ze sigaretten niet netjes in de rekken uitstallen. De Voedsel- en Warenautoriteit ziet dat als reclame. En dat mag niet. In Nederland is het verboden om reclame te maken voor sigaretten. En dus kun je een boete krijgen. De brancheorganisatie van pomphouders kreeg daar klachten over. In één geval was de boete van de Voedsel- en Warenautoriteit 5000 euro. Sigaretten, uh, ja, daar mag eigenlijk niks mee. Ze mogen ook niet even op de toonbank gelegd worden. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Paus Franciscus heeft vanochtend zijn eerste encycliek... zijn eerste pauselijk schrijven gepubliceerd. En de titel is Lumen Fidei, oftewel Licht van het Geloof. Vaticaankerner Andrea Vrede vertelt... waar die encycliek eh, over, de, eh, over de inhoud van die eh, pauselijke publicatie. Het gaat over geloof, het licht van het geloof. Het geloof als eigenlijk datgene wat het menselijk bestaan moet verlichten. Wat heel belangrijk is, ook in de moderne wereld... Uh, het is eigenlijk het derde deel, het afsluitende deel van uh, twee eerdere antieclieken, of eigenlijk drie eerdere antieclieken die Durand Dictig geschreven heeft. Die gingen over liefde en over hoop. Nou, dan mag het geloof niet ontbreken. En ja. eigenlijk heeft paus Franciscus daar dus op vo ja, voortgeboord, hè? Ja, en die, die, de, dat deel was al uh, voor een groot deel af, begrijp ik. Hè? Franciscus is er toch maar mee doorgegaan. Ja. Nou ja, je ziet het een beetje aan de snelheid. Hè? Ik bedoel, eh, zoals hier ook bij de presentatie net in het Vaticaan verteld werd, het is een beetje, eh, Benedictus geeft het stokje door aan Franciscus, maar het stokje was al heel erg af. Eh, Franciscus kan natuurlijk nooit in drie maanden tijd snel een encycliek schrijven. Dat is toch een tachtig pagina's werk, vol met allerlei theologische zaken, daarin hele goede onderbouwde zaken. Eh, Benedictus heeft het dus eigenlijk geschreven, en Franciscus heeft er iets van zichzelf aan toegevoegd.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 Johannes Paulus werd in 2011 zalig verklaard. Nadat nou, er was bepaald dat hij een zieke vrouw op onverklaarbare wijze had genezen. En voor heiligverklaring is dan een tweede wonder nodig. Halverwege vorige maand erkende een commissie van theologen van het Vaticaan dat tweede wonder. Een Italiaanse vrouw zou op voorspraak van de overleden paus zijn genezen van kanker. En wanneer die heiligverklaring nu zal worden voltooid is nog niet bekend. Paus Johannes Paulus II stierf in 2005. Buitenlandse geheime diensten zijn geïnteresseerd... in de basisadministratie van Nederlandse gemeenten. Dat zegt de tweede man van de Algemene Inlichting... en Veiligheidsdienst in het blad Binnenlands Bestuur. Geheime diensten uit bijvoorbeeld China en Rusland... willen met informatie uit de basisadministratie... valse identiteiten creëren voor spionnen. En ze zijn ook geïnteresseerd in gemeentelijke dossiers... over bijvoorbeeld energievoorziening, zegt de AIVD. De dienst roept gemeenteambtenaren op... om alerter te zijn op spionage. In Duitsland is nu overal de noodtoestand opgeheven. Na het hoge water van de afgelopen tijd, die noodtoestand was tot vannacht nog van kracht in Zaltzlandkrijs, het gebied ten zuiden van Maagdenburg. En ook daar is het water nu zo ver gezakt dat er geen gevaar meer bestaat. Het zuiden en oosten van Duitsland de vorige maand met zware overstromingen. Op veel plaatsen langs de Donau en de Elbe werden recordwaterstanden gemeten. De Rabobank en ABN AMRO hebben de rente op spaarrekeningen verder verlaagd. De banken, bij de banken bedraagt de rente nu 1,3 op de internetspaarrekening... waarbij je vrij geld kan opnemen. En ook kleinere banken hebben de afgelopen tijd de spaarrentes verlaagd. Bij alle banken krijgen spaarders nu minder dan 2 rente op de spaarrekening. En daarmee ligt de spaarrente flink onder de inflatie. Die bedroeg in juni 2,9 FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn gaat naar Ajax. Hij tekent voor vier seizoenen. Hij moet nog wel even medisch goedgekeurd worden. En van der Hoorn komt uit de jeugdopleiding van FC Utrecht... en debuteerde twee jaar geleden in een betaald voetbal. En hij is jeugdinternational. Hij deed mee aan het EK onder 21 jaar in Israël. Dan de Tour de France. Het peloton is nu bijna een uur onderweg. Het is de zevende etappe in de Tour. En ja, geolippen zijn er al redders ontsnapt. Ja, er zijn renners ontsnapt. Twee renners, waarvan eentje... ja, die kennen we al jaren. Het is de oudste deelnemer aan deze Tour. Ouder dan 40 jaar, Jens Voogt, de Duitser. En hij zit in de ontsnapping met een Fransman... die we ook al eerder deze Tour in een ontsnapping zagen op Corsica k 3 Ze hebben een voorsprong van 5 minuten 50. Die voorsprong is al wat hoger geweest, maar het peloton is inmiddels gaan rijden. En een van de ploegen die rijdt is kennendeel, de ploeg van Peter Sagan. Dit jaar drie keer tweede al in een etappe. Hij draagt wel de groene trui, maar hij wil zo graag een etappe over pakken. Dat moet hij dan vandaag gaan doen bij die aankomst in Albi. Zometeen het eerste coachje, de Col de avant. Daar begint het dan allemaal en dan krijgen we een bergachtig gebied totdat we uiteindelijk 30 kilometer voor de streep de laatste col van de vierde categorie krijgen en dan is het afdalen naar Albi. Eén man is er in elk geval niet bij. Christian van der Velde. hij is na 11 kilometer hard gevallen. Net als Jens, uh, nee Jens Vook niet, uh, Edwald Boasson Hagen, Xavier Moreno lag daar bij, Nairo Quintana, uh, val valpartij dus met veel belangrijke renners, maar van der Velde te geblesseerd om verder te gaan. En voor hem is het al de derde keer in elf toeren dat hij de toer niet kan uitrijden vanwege een valpartij. En er wordt ook getennist. Om tenminste om twee uur begint uh, Novak Djokovic op Wimbledon aan de halve finale tegen de Argentijn Juan Martín del Potro. En de grote vraag: Marcelo Mesker: juist ja, die wel een beetje fit del Potro. Ja, we zagen natuurlijk die zwaar ingezwachtelde knie al tegen David Ferrer. En toen gleed hij uit, overstrekte die gekwetste knie opnieuw. Maar hij heeft gisteren gezegd, ja, ik kan toch spelen, het, uh, het is goed. Um, maar ja, we zullen het zien, want hij moet echt aan de bak tegen Novak Djokovic. Die uh, ja, lijkt in een zee van kalmte zich voor te bereiden op deze wedstrijden... Alle druk en alle aandacht gaat uit naar Andy Murray. Uh, dan gaat de aandacht uit naar de knie van Del Potro. Dan hebben we nog een nieuweling in de persoon van de vorm uh, van uh, van Janowicz. en Djokovic. Ja, hij zit in een boeddha-tempel hier om de hoek in Wimbledon. Zit hij heerlijk te mediteren, zit daar in de tuin, komt tot rust en maakt zich nergens druk om. Daarbij komt, hij heeft nog geen set verloren, uh, is in blakende vorm en ja, um, ik verwacht een hele mooie wedstrijd. Want Del Potro is natuurlijk ook een Grand Slam-kampioen. Maar Djokovic toch wel favoriet voor uh, in ieder geval deze eerste halve finale. Marcel Mesker op uh, Wimbledon. Even kijken of er nog verkeersinformatie is. Oh, ja, John Bakker zit klaar, hoor ik. Kom ja, in, inderdaad. Met uh, files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Muiden-Oost vier kilometer. Twee kilometer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meers en Maastricht. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk 3 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Bij knoop het Hattemerbroek 3 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. 13 over 1. Hoofdpunten van het nieuws. Kabinet wil burgerinfiltrant, de criminele burgerinfiltrant, weer terug. Boetes voor pomphouders die sigaretten en voor supermarkten ook die de sigaretten niet goed in het schap leggen. En paus Johannes Paulus II zal heilig worden verklaard. Paus Franciscus heeft het tweede wonder dat daarvoor nodig was erkend. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en lunch. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Ga naar ad.nl slash vakantie. Lees vier weken gratis het digitale AD en win uw droomreis. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met industrieel ontwerper Peter van der Graaf... die aan de slag gaat met de overblijfselen van bultrug Johanna...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 U kunt zich vast Johannes nogal herinneren, de gestrande bultrug. Nog uh, herinneren wij uh, hem. En uh, dat was die bultrug dus die vorig jaar bij Tessel overleed. En zo lag het dier er de afgelopen dagen bij. Af en toe bewoog hij. Dierenactivisten Leni het hart melden als eerste dat de bultrug dood was. Vanmorgen zijn ze met uh, een aantal mensen erheen gegaan met een bootje. Ze zijn bij het dier gekomen en ze hebben net aan ons gebeld dat hij dood is. De mensen die hem dood willen hebben gewonnen. Ja, u hoorde alleen niet het hart dus van de zeehonderkrash in Pieterburen. Er was een klein relletje rond Johannes. Laat het trouwens breekt het uh, Johanna te zijn. Um, en nu krijgt het verhaal nog een staartje. Want vanaf maandag gaat industrieel ontwerper Peter van der Graaf... met behulp van een 3D-printer... op zoek naar de geheimen van de balijnen van de beroemde Bultrug. Baleinen, voor de mensen die dat niet weten... dat is een soort zeef hè, in de bek van de walvis... Hoe kunnen deze natuurlijke balijnen zo goed zeewater en voedsel filteren? En als die geheimen dan worden blootgelegd... dan kan dat systeem misschien wel worden toegepast in de industrie. Peter van der Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. U bent verbonden aan de Hogeschool Windersheim. Deze maandag gaat een 3D-printer die balijnen van Bultrug Johanna uitprinten. En dan begint u met die onderzoek. Wat is er zo bijzonder aan die balijnen? Nou, kijk, uh, het is eigenlijk zo dat de natuur die heeft... Uh, je zou kunnen zeggen een enorme voorsprong op ons. 35 miljoen jaar heeft de evolutie aan die Baleinen gesleuteld om die zo optimaal te maken. om uh, dat voedsel uit de zee te filteren. Dus uh, wij denken dat het een beter filtersysteem is. Dan, uh, dan wij mensen tot nog toe hebben verzonnen. en dat gaan we onderzoeken. Want de mens heeft intussen natuurlijk ook niet stilgestaan. qua techniek. dus uh, kunnen die menselijke technieken. inmiddels niet veel beter filteren. dan de techniek van de walvis? Nee, het blijkt eigenlijk zo dat. Uh, en ja. Dat weten we dus nog niet zeker, want we moeten hiermee beginnen. Maar het blijkt dus heel vaak zo dat de natuur dingen beter voor elkaar heeft dan wij. En uh, dat is eigenlijk een hele nieuwe beweging in de techniek. Dat noemen ze biomimicry. En uh, daar probeer je eigenlijk zoveel mogelijk van de natuur te leren... om dat vervolgens weer toe te passen in allerlei producten. Ja. Even nog over die baleinen. Hè. Wat doet zo'n walvis daar nou precies mee? Hoe, ga, hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, een walvis die uh, uh, slikt zeg maar, een enorme verzameling water in. Als we, als we even praten over de grootste walvis die er is... de blauwe vinvis, die, uh, schikt, uh, die slikt ongeveer een stadsbus water in. En dan drukt hij dat water door die baleinen naar buiten... en dan heeft hij soms duizend kilogram voedsel in één hap. En dat water is naar buiten, via de zeef, zullen we maar zeggen. Ja. ja. En uh, het was niet eerder om deze techniek van de bult terug af te kijken... Uh, er is onderzoek gepleegd, uh, dat is voornamelijk ook gebeurd... door een Amerikaanse professor, Alex Worth. Die uh, is ook deel van ons onderzoeksteam. Maar uh, nog niemand heeft deze techniek toegepast. Dus er zijn wel wat proeven geweest, maar wat we denken waar het om draait... is om hoe het water precies door die bek heen gaat en door die zeef heen gaat. Hmm. En dat willen we modelleren. Maar het, dat kon niet eerder worden bekeken of zo? Of, of was het wachten dus op de uitvinding van de 3D-printer? Nou, er zijn proeven geweest. Hè? En dan hebben ze gewoon een setje baleinen En uh, die zetten ze in een soort framepje. En daar stuur je water doorheen. Maar we weten dat dat uh, een onvoldoende weergave van de werkelijkheid is. De, dat water, die hele bek, die heeft een bepaalde vorm. Die allemaal optimaal is, denken wij. He, voor, voor de stroming van het water en het uitfilteren van dat voedsel. En dat kunnen we alleen zien als we eerst uh, de bultrug uh, namaken in een kleinere schaal. Dan gaan we kijken hoe de hele bultrug eigenlijk, hoe het water daardoor heen stroomt als die aan het, uh, aan het eten is. En dat doen we uh, waarschijnlijk in de sleeptank van de TU Delft, waar ze ook uh, scheepsmodellen testen. En als we dan begrijpen hoe het water eigenlijk uh, in, in, in hoofdzaak door die bek heen stroomt, dan gaan we een stuk van die baleinen één op één namaken... maar dan gaan we dat ook uh, het water daar tegenaan laten stromen... zoals het daadwerkelijk mm. in de bek gaat. En die 3D-printer, die kan dat dus in de vorm, uh, die, die de vorm van die baleinen precies namaken? Ja, en, en dat is eigenlijk ook uh, de revolutie die we hier uh, eigenlijk een beetje prediken... ook richting naturalis. Hè, de, uh, die uh, printer kan niet alleen harde structuren namaken... maar ook zachte structuren. En ja, de, de, de biologie, wij zelf... We staan voornamelijk uit zachte delen. En je kan daar altijd heel weinig proeven mee doen. Want als je dat met werkelijk uh, ja, biologisch materiaal of vlees of zoiets doet... Kijk, als we de bultrug uh, direct zouden proberen... dan zou hij na een uur uh, zou het beginnen te stinken... en na een dag zou het niet meer te harder zijn. Hè? En bovendien was het materiaal dan weg. Dus op deze manier kunnen we een kopie maken waar we gewoon... Uh, ik, uh, ik zeg tegen mensen, op vrijdagmiddag uh, kunnen we de deur dicht doen... en op maandagochtend kunnen we weer verder. Want, dat lukt niet. want dan staat hij er gewoon... Ja, ja, ja. Die, die, uh, En u zei het al, want, want met die 3D-afdruk... We, we hebben het pas gezien, hè, dat, je, dat je daar ook inderdaad een pistool mee kan maken. En zo. Er wordt geloof ik zelfs een heel huis wordt ermee gebouwd. Als kunstproject ook in, in Amsterdam. Ja. Maar die, u kunt eigenlijk dat zo, of, zo getrouw mogelijk uh, voor elkaar krijgen. Ja, en, uh, en de printer die wij gebruiken, die, uh, die is zelfs tot nog meer in staat. Omdat die dus, uh, die kan ze alle uh, soorten van flexibiliteit namaken. Want we, gaan, we denken dat een gedeelte van het antwoord zit... die balijnen, die zijn eigenlijk de tanden van de walvis... en die zitten in uh, de kaak, maar die groeien niet uit de kaak zoals bij ons. Die zitten in het tandvlees wat bovenop de kaak ligt. En dat tandvlees, dat, uh, dat vervormt terwijl die aan het voeden is. Dus die balijnen vervormen mee. En met die printer die wij hebben... Bij, uh, bij Naturalis kunnen we uiteindelijk ook het zachte tandvlees namaken. Dus dan krijgen we harde tanden in zacht tandvlees. Ja, kijk maar je zou ook bijvoorbeeld een kwal kunnen namaken... of, uh, of een lever, ja. of uh, allerlei structuren. Ja, Zij, Als die printer daar staat bij Naturalis... gaan ze dat dan nog met meer objecten doen? Ja, het, uh, uh, we hebben het ook binnen Naturalis uh, verbreid. Naturalis heeft zo'n 200 uh, onderzoekers... En, uh, uh, ik heb gehoord dat ze met van alles zijn aangekomen, onder andere mammoetbot. Maar uh, er worden allerlei structuren worden de komende tijd uitgeprint. Want uh, uh, wat wij moeten printen, dat kan ook die tijd niet vullen. Dus dat vinden we hartstikke mooi. En daarmee kan het publiek ook zien wat er mogelijk wordt met deze techniek. Ja. En, en wat is het belang eigenlijk van Naturalis om, om dit allemaal te doen? Nou, Naturalis staat onder druk. Hè, in, het, uh, in, in de huidige tijd zie je natuurlijk dat dit soort instellingen... Uh, die moeten renderen. We, we willen overal dat er toepassingen uitkomen. En Naturalis is van oudsher de plek in Nederland... waar biologisch materiaal wordt bestudeerd en opgeslagen. Ze hebben een enorme wolkenkrabber... helemaal vol met, uh, met, met materiaal zeg maar, naast, uh, naast het museum. En uh, dat... Nu staat de druk op de keten: van ja, maar wat kunnen we daar precies mee? En dit is dus een manier waarop je zowel goede wetenschap, het is interessant om te weten hoe zo'n walvis eigenlijk precies uh, eet, en tegelijkertijd toepassingen kan genereren. Want dit project is maar het begin, dit is een, een proefproject. Ja. Hebt u enig idee wat, wat we ermee kunnen uiteindelijk, met de resultaten? Ja, want uh, er wordt natuurlijk heel veel gefilterd. in uh, he, Bij waterzuiveringen, uh, bij chemische installaties... Uh, in uh, uh, luchtfiltratie. Uh. Filterbusiness is een grote business. En ik weet het, want ik heb er zelf ook uh, vijf jaar in gezeten. En uh, die filters, die, uh, wat wij meestal doen als mensen... is dat we even simpel gezegd, we nemen een papiertje... en daar drukken we iets doorheen. He, zoals bij het koffiefilter. Ja. Terwijl als je kijkt in de natuur, als je kijkt naar je longen, als je kijkt naar darmen en zo, dan zie je dat de natuur die filtert meestal ergens langs. je hebt iets opens en daar klotst of draait of, of, of turbuleert het doorheen. En uiteindelijk gaat het door de wand, net als met ons eten. En ook die beleinen, die zijn dus weer niet een, een, een, een volledig gesloten structuur met wat kleine gaatjes waar wat doorheen wordt gedrukt. Nee, het zijn een soort uh, ja, gangen. Waar, waar het water doorheen spoelt. En door de vorm van die gangen blijft het hangen. En daar zouden we uiteindelijk dus iets mee kunnen in het filteren... wat we natuurlijk zelf ook doen, maar ook nog... Um, u vergelijkt net al bijvoorbeeld met een boot he, die dan daar in Delft wordt getest. Moeten we daar ook nog aan denken dat, dat, dat mensen in de scheepvaart hier iets mee kunnen? Ja, ook daar uh, zijn uh, mogelijkheden. Ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld bagger, hè, baggerwerken. Daar is Nederland groot in. Ja. Misschien kan je er uh, uh, grote hoeveelheden uh, op zo zand kan je daarmee kunnen filteren. Uh, we weten het eigenlijk niet. Dat is het leuke van het onderzoek. Dat ja. is ook waarom we het doen. Maar we denken dat er heel veel aanknopingspunten ja, zijn. Ja, u, gaat, u gaat het onderzoek, uh, laten we zeggen, met open vizier in. Uh, komende maandag dus uh, gaan we beginnen. Wanneer verwacht u de eerste resultaten? Nou, dat, uh, we gaan eerst een, een model vormen van, uh, van de walvis, hè, op schaal. We gaan eerst kijken hoe die stroming rond die walvis is. Dat is al een stukje uh, wetenschap, zou je kunnen zeggen. En uh, tegen de tijd dat we toe zijn aan, uh, aan werkelijk het helemaal uittesten van die baleinen zelf... ik denk dat we toch wel een twee jaar verder zijn. Kijk, veel succes ermee. En dan praten we over twee jaar nog wel eens een keer verder. Peter van de Graaf, hartelijk dank. Dank u. She Een aardig verhaal bij deze band is dat ze ooit konden beginnen... dankzij geld van een Nederlandse rijke meneer. Die zag wat in die band en die dacht, ik steek daar wat geld in. En nou, de rest is geschiedenis. Een van hun grote hits was Breakfast in America. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week kon u horen hoe het eraan toe gaat op jongerencamping Duin en Strand in Renesse. Voor veel gasten zit het weekje vakantie er vandaag weer op. Vanochtend vroeg werden de tenten schoongemaakt en werd het afval weggegooid. Onze verslaggever Ingrid Koning is voor het laatst op de camping daar in Zeeland. Jongens, gooi het erin. Schud. Hebben jullie nou ook een beetje opgelet of het een gescheiden afval is? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Glas, alles, papier, fruit, allemaal door elkaar heen. Ja. Wij gooien alles gewoon in één zak. Maar ik zie ook hele tuinstoelen hier die worden achtergelaten. Ja, het meeste praat om of het gaat kapot. Ja, echt Het meeste is ook van ons. Hebben jullie een beetje een leuke week gehad? Oh ja, ja dat wel. Wat was er nou zo leuk deze week? Ja, het stappen. stappen is toch wel leuk. En naast me staat de directeur van de camping Gerard. We staan bij een perscontainer. Het uitcheck is begonnen. Iedereen gooit zijn afval erin. Ja, dat hopen we maar. We hebben een aantal uitzekkers lopen die erop toezien dat alles op de velden keurig wordt schoongemaakt. En wat erachter blijft, dat moet uiteindelijk in de pertschotenaar terechtkomen. Ja. Dat is 180 ton per jaar. Ja, ze gooien er van alles in. Ja, gescheiden afval, glas, dat doen ze nog wel een beetje apart. Maar voor de rest wordt nergens naar gekeken. Hup, als we er maar vanaf zijn. Of het waarde heeft heet niet, maakt niet uit. Hup, weg. Mannen, bedankt voor de bijdrage. De grenzeloze generatie besef van waarde en geld hebben ze nog niet. Ze kunnen er maar van af zijn. U doet dit nu voor acht jaar. Waarom bent u in deze camping ooit begonnen? Nou, je zou het haast niet denken zo, maar uh, louter economische redenen. En je moet het leuk vinden om met jongeren om te gaan. En heeft het u gebracht wat u, wat u wilde, de economische ja, onafhankelijkheid? Nou, in ieder geval grijze haren. Uh, nee hoor, oh, nee, nee, nee. het is niet zo dat hier het geld maar binnen stroomt. Uh, we moeten er echt hard verwerken. Dat doen we overigens niet alleen, dat doen we aan een heel team. Hier werken in de zomer werken hier, uh, 45 mensen. En we moeten ook betaald worden. Hè? Dus heb heb nog niet het idee dat het hier uh, in gouden handel is. Is iedere week nou hetzelfde voor u qua werken? Uh, in overwegende zin wel. Uh, je hebt nog drie weken hoogseizoen, waarbij je bijvoorbeeld de, nog wat Echt wat oudere gasten komen die bijvoorbeeld al werken. Ja, dat is de bouwvak. En dan, uh, dan zie je toch wel dat het wat heftiger wordt. Uh, de mannen zijn wat beter gebekt nog. Uh, en uh, zijn wat meer gewend. Hebben vaak ook wat meer te besteden. En dat leidt toch wel eens tot, uh, tot, tot wat minder leuke dingen. Maar in overwegende zin maakt het niet zo gek veel verschil. Hoe vaak per jaar moet u nou echt ingrijpen? Nou, om het idee te hebben, geloof ik dat we vorig jaar uiteindelijk 11 tenten op 2200 boekingen naar huis gestuurd hebben. Dat is nog minder dan een half procent, of iets meer dan een half procent. Dus wat praten we over? Dus die gaat eigenlijk heel erg goed? Jawel, maar als je maar duidelijk bent naar die gasten, als je rechtvaardig bent, duidelijke geen millimeter ruimte geven... Uh, alleen maar zeggen, jongens, dat moet gebeuren, dat moet niet gebeuren. En uh, ja, goed, dan, dan is er duidelijkheid en dan heb je weinig problemen. Volgens mij moeten we weer gaan persen, die container, want het zit wel aardig vol. Ja, ja, ja, ja. Op naar de 180 ton. In Ruud Koning was dat in Zeeland de hele week. Volgende week gaat het verslag even Maarten Bleumers op pad. Hij gaat een kijkje nemen achter de schermen van Schiphol. Zometeen is het standpunt.nl De stelling dan, er is te veel kritiek op het kabinet. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Hier is het NOS-journaal, Joeri Stubenitski. Paus Johannes Paulus II wordt heilig verklaard. Waarschijnlijk in december. Paus Franciscus heeft het tweede wonder dat er voor nodig was erkend. Johannes Paulus II stierf in 2005 en werd in 2011 al zalig verklaard. Rabobank en ABN AMRO hebben de rente op spaarrekeningen verder verlaagd. Bij de banken ligt de rente nu op 1,3 voor de internetspaarrekening... waarbij je vrij geld kan opnemen. Bij alle banken krijgen spaarders minder dan 2 rente. De inflatie is hoger. Pomphouders en supermarkten zijn boos over de hoge boetes die ze kunnen krijgen... als ze pakjes sigaretten niet in het rek leggen. Als een medewerker sigaretten even op de toonbank laat liggen om ze later op te ruimen... dan kan de Voedsel- en Warenautoriteit een boete opleggen van duizenden euro's omdat het een vorm van reclame is, en dat is verboden. En na de overstromingen van de afgelopen weken... is in Duitsland nu overal de noodtoestand opgeheven. Die was tot vannacht nog van kracht in het gebied ten zuiden van Maagdenburg. Het water is nu zo ver gezakt dat er geen gevaar meer bestaat. En dat zijn de hoofdpunten de ah, we, we, we, Verkeersinformatie, René Passet. Met de files Jurgen op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij knooppunt Eemnest, 3 kilometer. En verderop bij Eembrug nog eens 2. Richting Amsterdam ook wat drukte. Bij knooppunt Muidenberg, 2 kilometer. Een korte file in Limburg op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij de werkzaamheden bij Maastricht, 2 kilometer. Er is een vrachtwagen gestrand op de A12 Arnhem-Den Haag. Hij staat bij knooppunt Oude Rijn. En dat levert 3 kilometer file op. Ten slotte een ongeluk op de Veluwe. Op de A50 Arnhem naar Apeldoorn. Bij de afrit Hunderland. Zat staat 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van den Berg. De Tweede Kamer hield gisteren een barbecue. De traditionele afsluiter van het parlementaire seizoen. Heeft het kabinet goed gepresteerd? Nee, zeggen critici. Die wijzen op de lastenverzwaringen of het gebrek aan hervormingen... Het kabinet wijst op enkele succes en claimt zelfs een historisch succes... namelijk het Sociaal Akkoord. Maar is dit succes wel een succes? Het zogenaamde Sociaal Akkoord vernietigt banen. Waar maakt u dat het op? uit de doorrekeningen. Je ziet dat door het uitstel, waar D66 al jaren van zegt, en ook tegen dit kabinet zegt dat is onverstandig, uitstel van de hervorming op de arbeidsmarkt, dat dat banen kost. Dus zoiets als het sociale akkoord draagt niet bij dadelijk aan werkgelegenheid, en dat had wel gemoeten. Zei Alexander Pechtold, hij is de fractievoorzitter van D66, derhalve van de oppositie. Ik ga erover doorpraten met Robin Linschoten, VVD-prominent, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken. Hartelijk welkom. We beginnen altijd, meneer Linschoten, met uh, drie keuzes. Uh, daar mag u ja of nee op zeggen. Ah. En dan gaan we straks uitgebreid over die stelling doorpraten en daar mag u alles over zeggen wat u wil. Uh, overigens mag u straks ook terugkomen op die keuzes hoor, of ze nuanceren. Maar hier komen ze. Uh, dit kabinet haalt 2014, dat is de eerste. Ja. Het kabinet moet stoppen met het sluiten van gelegenheidscoalities. Ja. Het kabinet heeft de Eerste Kamer over het hoofd gezien. Nee. Uh, u mag thuis ook meepraten waar u ook maar bent. Maar dan aan de hand van die stelling. Er is te veel kritiek op het kabinet. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat na 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. De website is er, www.stand.nl. En u mag ook twitteren natuurlijk eens of oneens. En meneer Linschoten, wat zegt u tegen die stelling? Er is te veel kritiek op het kabinet? Ik zou het woordje te weg willen laten. Er is altijd kritiek op kabinetten. <laughs> ja. Ik heb zolang ik in de politiek rondloop uh, nog nooit een kabinet meegemaakt... wat uitsluitend uh, applaus uh, ontving. Weinig, hè? Weinig um, kabinet. Maar één ding is wel heel erg opvallend. Uh, er is natuurlijk ook heel veel steun voor dit kabinet. Alleen uh, kritiek krijgt uh, ook in de media... aanmerkelijk meer aandacht dan ondersteuning voor ja. een uh, kabinet. Ja. Maar dat, dat, dat, dat woordje er... te hoort er toch wel even bij. Want uh, je kunt dus zeggen van... Uh, hou even op met de gezeur uh, laat ze ook even hun gang gaan of zo. En dan is er dus te veel kritiek nu. Nee, één. Het kabinet moet gewoon zijn gang gaan. Moet het beleid uitvoeren, uh, verdedigen, door het parlement heen loodsen. En het is van alle tijden dat de oppositie, dat is ook hun vak, daar kritiek op heeft. Uh, dat zal ook nooit anders worden. Nee. Kunt u drie successen noemen van dit kabinet tot nu toe? Nou, het allerbelangrijkste succes is dat ondanks uh, de enorme tegenstellingen tussen de VVD... aan de ene kant en de Partij van de Arbeid aan de andere kant... is dat ze tot elkaar gekomen zijn... Eigenlijk veroordeeld door een verkiezingsuitslag. Uh, uiteindelijk moet het land wel geregeerd worden. En de rest van die successen, uh, ja, er is heel veel staat er in de stijgers, zit er in de pijplijn, moet nog door de Beide Kamers uh, heen. En ik denk dat we de eerste echte lakmoesproef uh, pas tegen het einde van dit jaar krijgen. Gaat het lukken om belangrijke voorstellen? Het belastingplan. Maar ook, ook hervormingen en bezuinigingen door het parlement te krijgen. Ja. En dan, dan kan een eerste balans worden opgemaakt over hoe succesvol het is geweest. Het kabinet zelf schermt nog wel met dat sociaal akkoord hè, als, als grootste succes. Ziet u dat ook zo? Nee, daar kijk ik wat genuanceerder tegenaan. Want? Ik uh, begrijp waarom ze dat sociaal akkoord uh, hebben gesloten. Om, om meer draagvlak uh, te creëren in de samenleving. Ik moet u zeggen dat ik minder onder de indruk ben van de inhoud van dat sociaal akkoord. Want behoorlijk afgezwakt uiteindelijk van wat in eerste instantie de, de plannen waren. Nou ja, kijk, sociale partners als, als, als mede Tekenaars van het akkoord zijn natuurlijk primair partijen die in de verdediging schieten. Uh, voor plannen die hun eigen achterban niet zo prettig vindt. En uh, ja, als dit land alleen maar geregeerd kan worden op basis van de consensus tussen de vakbeweging aan de ene kant en werkgevers aan de andere kant. dan uh, heb ik nieuws voor u, dan zal er erg weinig veranderen in het land. Ja, landen. dan wordt het een beetje een grijze middenmoot. Nou, dan dat is ook wordt wel het, de kritiek gelijk. Dan wordt het niet alleen grijze middenmoot, dan wordt het stilstand. En stilstand is zeker onder de huidige omstandigheden achteruitgang. Ja. Maar ja, goed, het kabinet zegt dus dat is toch knap dat we die mensen allemaal bij elkaar hebben gekregen aan tafel. En er ligt nu een sociaal akkoord, dat is al jaren niet, niet gebeurd. Dan juichen ze iets te vroeg. Nou ja, Kijk, mij gaat het in eerste instantie om wat er zometeen in die begroting staat... die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Waar gaat het kabinet zelf mee komen? Worden de aangekondigde hervormingen uit het regeerakkoord ook daadwerkelijk gerealiseerd? Slaagt het kabinet erin eh, om dat in het staatsblad te krijgen? Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En alle window dressing daaromheen. Eh, steun van de oppositie, steun van sociale partners... Uh, dat zijn allemaal uh, nice-to-haves, maar de echte hardcore is de dingen waar het om gaat. Nou, en die zullen gewoon gerealiseerd moeten worden. Maar bijvoorbeeld die Eerste Kamer, die wetten die moeten daar uiteindelijk toch doorheen... om het uiteindelijk een wet te laten zijn. Uh, hebben ze dat dan toch niet onderschat? Is dat niet de weeffout waar iedereen het over heeft... bij het samenstellen van die twee-partijen-coalitie? Uh, nee, en ik heb ook de indruk dat de mensen die dat voortdurend elkaar napraten... Uh, degene zijn die dat op basis van een soort wishful thinking uh, aan het doen zijn. Ik ga ervan uit dat de senatoren gewoon hun werk gaan doen... En de wetsvoorstellen die daar zo meteen ingediend worden... de begrotingen die daar ingediend worden... Uh, op content, op hun eigen meritus uh, beoordelen. En ik denk eerlijk gezegd niet uh, dat de Eerste Kamer zo gek is... om zichzelf als een politiek speeltje te laten gebruiken. Dus u zegt ook eigenlijk tegen het kabinet... hou maar op met dat in achterkamertjes uh, bedisselen met, met GroenLinks en met D66. Dat heb je helemaal niet nodig. Gewoon die wetten indienen in de Eerste Kamer. Dan komt het wel goed. Ik uh, moet nog zien dat de Eerste Kamer zo meteen dit kabinet na een jaar uh, naar huis stuurt. Ik denk dat veel partijen daarmee uh, hun geloofwaardigheid zouden verliezen... En ook in in electorale zin het licht uit zouden kunnen gaan doen. We zitten in Nederland natuurlijk niet op nieuwe verkiezingen te wachten... Uh, daarbij komt dat partijen als het CDA, D66... als zij bij een kabinetsformatie betrokken zouden zijn geweest... Uh, op vergelijkbare plannen uitgekomen zouden zijn. Er zijn niet zo heel erg veel smaken. Uh, we geven uh, miljarden meer uit dan er binnenkomt bij de overheid. En wie er ook geregeerd zou hebben op dit moment... Uh, zou ook met vervelende maatregelen hebben moeten komen. Dat geldt niet alleen voor de Partij van de Arbeid en de VVD... die nu die regeringsverantwoordelijkheid hebben. Maar dat geldt evenzeer voor het CDA. Als hij deel gaat uitgemaakt van het kabinet of D66... Of welke andere partij dan ook. Is, is dat misschien wel niet het, het grootste probleem dan tot nu toe? Want toen uh, dat bekend werd, hè, VVD en PvdA gaan het samen doen. Nou, iedereen keek toch even van, wow, dat waren de twee partijen in de verkiezingscampagne die elkaar behoorlijk uh, in de haren zaten. Um, uiteindelijk gingen ze dat doen. Zelfs uh, de, eerste, de eerste dag, denk ik anderhalve dag, een soort lentegevoel in Nederland. van, Nou, uh, bijzonder. En laat het dan maar gebeuren, zelfs de... De, de belangrijkste critici zeiden van nou, laat ze het dan maar doen... En, en dat daar dan niet zoveel van terechtgekomen is misschien. Nou ja, laten we maar eens teruggaan naar die, die dag na de verkiezingen. Dat was eigenlijk een, een soort wake-up call voor iedereen. Omdat we eigenlijk allemaal tot de conclusie komen... dat er niet zoveel andere smaken waren. Het land moet geregeerd worden. Daar heb je een meerderheid in de Tweede Kamer voor nodig. Nou, er waren niet zoveel andere meerderheden denkbaar. Daarbij komt dat de partijen die niet regeren, die nu de oppositie vormen... Eh, ook niet één front zijn op Hele grote dossiers. Ja, ja. Echt fundamenteel verschil van mening hebben. Dus ondanks het feit dat ze de gezamenlijke oppositie zijn, zouden ze nooit met een gezamenlijk alternatief hebben kunnen komen. Maar de daadkracht die Rutte uh, ook in woorden maar ook probeerde uit te stralen, die eerste, uh, nou ja, laten we zeggen anderhalve dag, da daar is toch een hoop van afgezwakt. Ja, dat denk ik ook. Maar dat heeft ook een beetje te maken met uh, de start van het kabinet. Er zijn natuurlijk toch wat problemen ontstaan. Denk aan de problematiek rondom de inkomensafhankelijke zorgpremie... zorgpremie ja. waar uh, gerepareerd moest worden. Uh, dat vond ik ook echt een hele belangrijke weeffout... in de afspraken die uh, Partij van de Arbeid en VVD hadden gemaakt. Ja, dat is geen lekkere start. En dat betekent uh, dat je jezelf in ieder geval op 1-0 achterstand zet. Ja. Uh, kijk, uiteindelijk gaat dit kabinet... Uh, aan het eind van de vier jaar afgerekend worden op de resultaten. Als die re resultaten er zijn dan zal dat zonder enige twijfel uh, positief uitwerken, ook electoraal... voor zowel de VVD als de Partij van de Arbeid. Want daar is nu in de peilingen nog weinig van te merken. Hadden we vroeger ook. Uh, ik kan mij nog herinneren, ik maakte zelf deel uit van het eerste paarse kabinet. Uh, er was toen ook in VVD-kring ontzettend veel kritiek... op het feit dat we met de socialisten in zee gingen. Uh, dat kabinet uh, heeft resultaten geboekt, is een succes geworden. En we hebben ook gezien dat aan het eind van die eerste paarse periode... zowel de VVD als de Partij van de Arbeid, ondanks het dragen van vier jaar regeringsverantwoordelijkheid... en ook toen vervelende bezuinigingen. Uh, kijk naar de dingen die ik zelf heb moeten doorvoeren. De aanpassingen in de nabestaande wet, uh, maar ook het privatiseren van de ziektewet, de WHO. Uh, ondanks het beleid wat er gevoerd werd, misschien moet je wel zeggen... dankzij het beleid wat er gevoerd is, heeft dat kunnen rekenen op veel electorale steun. Nou, nou. En zowel de Partij van de Arbeid als de VVD hebben in de daaropvolgende verkiezingen gewonnen. En ik sluit absoluut niet uit, ondanks alle kritiek die je nu hoort... Uh, dat dat ook deze keer kan nou, gebeuren. Maar u zegt, er moet dan inderdaad wel uh, wat gebeuren... en er moet resultaat worden geboekt. Want uh, nou ja, goed, die, die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie was één ding. Dat stond in het, in het regeerakkoord dat werd teruggedraaid. Maar meest recentelijk nog, uh, dat gaat dan over die isolatie van woonhuizen... daar blijkt dan helemaal geen geld voor te zijn. Dat ja. staat dan wel ferm in zo'n akkoord, maar daar komt niks van terecht. Dus. Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor het hele akkoord. Laten we nou maar gewoon eens even kijken welke resultaten er geboekt worden. Nou, maar toch het beeld bestaat van te veel plannen... waar uh, of die worden teruggedraaid of op de lange baan geschoven... Of, of er gebeurt niks mee? Nee, dat is niet waar. Als u, als u naar de, de, de hoeveelheid plannen kijkt... die nu nog in de, in de stijger staan... die in de pijplijn zitten... die in wetsvoorstellen worden neergelegd... en waar inderdaad nog wel gepresteerd moet worden... want ze moeten door het parlement heen... Eh, dan is dat natuurlijk het overgrote deel van die afspraken. Eh, bij iedereen regering op hebben... Nou ja, geduld hebben. Dit soort dingen kosten altijd wat tijd. Het is niet zo dat we op vrijdagavond een kabinet hebben... en dat dan de volgende maandag de voorstellen in het staatsblad staan. Daar hebben we in Nederland wat mij betreft... helaas wat te langdurige procedures voor. Dat kost tijd. Um maar ik zei het net al, het uur van de waarheid begint wel nader te komen. En ik denk dat de eerste belangrijke lakmoesproef dit najaar zal zijn. Want dan gaan we weten wat, wat de bezuinigingen zullen zijn, hoe ze aan die 6 miljard willen komen. Nou ja, niet alleen de bezuinigingen, maar in zijn, in zijn algemeenheid. Er zal voor het eerst echt door dit kabinet een begroting moeten worden ingediend waar bezuinigingen een onderdeel van uitmaken. Uh, maar het gaat natuurlijk ook met name om, om andere onderdelen van die begroting. Uh, het gaat om de hervormingen in de gezondheidszorg. Het gaat om de hervormingen op de woningmarkt. Het gaat om hervormingen wat mij betreft... ook als het gaat om de arbeidsmarkt uh, en de sociale zekerheid. Uh, uiteindelijk... Maar ja, dat is in, end, in, het, in het sociale akkoord weer behoorlijk afgesproken. Ja, dat vind ik ook jammer. Ik had liever gezien dat het kabinet daar zijn eigen lijn had getrokken... en tegen sociale partners en ook tegen de oppositie gezegd... jongens, wachten jullie onze plannen maar af. We hebben daar goede argumenten voor. Wij gaan ze verdedigen in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En dan zien we wel waar het schip stond. Ja. Iemand op ons forum die schrijft... Uh, in het landsbelang zou de oppositie moeten meewerken aan de plannen van de regering... om ons zo snel mogelijk uit de crisis te helpen. Alleen mekkeren en antistemmen, dat helpt uh, helemaal niets. En niemand ook. Pak van uw hart dit... <laughs> nou ja, er zit een kern van waarheid in. Uh, maar neem, neem van mij aan dat het ook een beetje... Uh, de, de, de baan van de oppositie is uh, om kritiek uit te oefenen. Sowieso. Dat, uh, uh, laten we wel wezen, als op dit moment uh, de VVD in de oppositie had gezeten... of de Partij van de Arbeid in de oppositie had gezeten... en we hadden een heel ander kabinet gehad... dan was de... er van die kant ook kritiek geweest. Dus uh, laat je niet uh, in de war brengen door kritiek. Die zal er altijd zijn. Ik heb nog nooit een kabinet meegemaakt wat geen kritiek had. En neem ook van mij aan dat er voor die kabinetten... altijd heel erg veel steun is geweest in dit ja. land. Alleen die steun die hoor je wat minder dan de kritiek. Ook niet in de war laten brengen door Brussel? Met die 3% voortdurend? Nee, dat al helemaal niet. Maar wat, wat zegt u daarmee dan, loslaten die 3%? Hey, nee, die, een, in Brussel zit je zelf aan tafel. Brussel is niet iets wat over ons heen komt. Uh, maar daar maken onze ministers in de verschillende Europese ministerraden zelf deel uit van de besluitvorming. Ja, En juist de financiële degelijkheid, uh, waar de 3% een onderdeel van is, uh, is een van de wensen van Nederland geweest. Dus dat is niet over ons heen gekomen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik die hele discussie over de 3% wat meekwaardiger vind. Uh, ik vind dat die te veel op kasbasis wordt bekeken, ook door Brussel. Het gaat mij meer om, om structurele hervormingen... die niet misschien volgend jaar een opbrengst hebben... maar wel een veel grotere opbrengst in de daaropvolgende jaren. Als je nu plannen kan laten zien die uiteindelijk leiden tot die 3%, dan is dat, moet dat de, voor, de voorhand kunnen. Ja, dat is één. Maar bovendien, ik ben het niet eens met het akkoord gaan met 3%. 3% begrotingsbekort betekent nog steeds... dat de Nederlandse overheid bijna 20 miljard meer uitgeeft dan er binnenkomt. Er zal eh, niet alleen een begrotingsevenwicht moeten komen... op niet al te lange termijn... maar we zullen ook wat moeten doen om die enorme staatsschuld... die we hebben af te, af te bouwen. Dus dat wil zeggen dat we weer toe moeten naar waar we een paar jaar geleden in zaten. Een begrotingsoverschot eh, om op die manier eh, de problematiek echt eh, ja. te adresseren. En iedereen die, eh, ja, die, die voelt zich toch verantwoordelijk om, om daar dan over mee te denken. Voorman Wintjes van VNO en die zegt... Nou, uh, Ga maar wat van de tafel zilver verkopen. Dan ja. uh, levert dat geld op. Vond u dat een goed plan? Vond ik een koddige gedachte. <laughs> koddige gedachte. Die had ik nog niet gehoord in dit verband. Ja, maar kijk, laten we nou wel wezen. De problemen die we hebben uh, zijn geen problemen op kasbasis die we alleen volgend jaar hebben. Het gaat om structurele, ook financieel, mm -hmm. structurele gegevens. Als jij zelf een financieel probleem thuis hebt wat structureel is... en je denkt dat te kunnen oplossen door het eenmalig verkopen van je tafelzilver... dan ben je toch een klein beetje het paard achter de wagen aan het spannen. Ja, ja. Uh, dat is dus niet. En uh, de oproep van Rutte, om, uh, heb je er flink uitgegeven al de afgelopen tijd? <laughs> uh, nee. Waar, waar, waar zowel uh, de, de politieke leider van, van, van de VVD als van de Partij van de Arbeid gelijk in hebben. Dat consumentenvertrouwen natuurlijk een belangrijk uh, element is... In het, in, het, in het inzakken van de consumptieve besteding in Nederland. En dat het economisch wel heel erg zou helpen als er niet zoveel opgepot wordt. Er is heel veel geld in Nederland. Uh, mensen geven dat niet uit. Maar we hebben ook heel veel doodgeld in fondsen zitten... waar eigenlijk veel meer mee zou kunnen gebeuren... juist onder de huidige economische omstandigheden. Uh, het gaat niet uh, bij wijze van uh, een, een soort declamatie van... ga dat geld nu maar uitgeven. Uh, zo zit de samenleving niet in elkaar. Maar het zou erg goed zijn als er uh, een zodanig herstel van vertrouwen... zou zijn in de economie uh, dat het allemaal wat gemakkelijker ging. Ja. Daar zou iedereen van profiteren. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Die uh, hebben het ook allemaal gevolgd de afgelopen tijd. Negen maanden zitten ze dus nu in ieder geval voor proces. Dus uh, de politiek en uh, dat is ook de reden waarom we vandaag... Met die Stelling komen. En ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties van de mensen door te nemen. Er is te veel kritiek op het kabinet, dat is de stelling. Ik ga nog maar een keer ververs op onze site. Dan hebben we een mooie tussenstand voorlopig. En dan kunnen we op basis daarvan verder praten. Bijna 800, 500, 800 mensen moet ik zeggen, die hebben gestemd. Daar 28% is het eens met de stelling. 72% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Met Gerrit Hartold. Dag meneer Hartold. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Het kabinet Rutte redt uh, de, de SNS-bank, Cyprus, Griekenland en de Schatkist. Maar de banen redden uh, Homaar en uh, Mark Rutte heeft in 2010 en in 2012 banen, banen, banen uh, beloofd. En die zijn er nog steeds uh, niet. Wat mij betreft uh, mag Mark Rutte uh, dit jaar niet op vakantie voordat hij zijn belofte nakomt. Duidelijk, dank u wel. Stamper ten helft, Goedemiddag. Hel, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Ik zal even zeggen, ik ben PvdA-lid. Ik ben op Samson. Hij zit niet zijn uh, zeteltjes te tellen. Ik weet wel dat Kok en de VVD een geweldig kabinet is geweest. En als je schulden hebt, ga je niet meer schulden maken. En onze kinderen die hebben het dan later weer goed. Ja. Degene die als beloofd, die als maar geld opneemt, dan gaan we met z'n allen naar de kelder. Ja. Zijn, vindt u dat er te veel kritiek op het kabinet is? Moeten we ze even de tijd gunnen? Tuurlijk. Alles, alles kan niet in één keer gebeuren. Dat moet geleidelijk aan gebeuren. Maar er zitten partijen in de Kamer. Ik volg vaak die debatten. Dan denk ik bij God, die waren toen met het Koendersakkoord allemaal eens. Ze zouden met z'n allen uh, uh, uh, het kab uh, een kabinet volgen. En dat is niet gebeurd. En nu zijn ze overal op tegen. En D66 wil weer een miljard erbij voor het onderwijs. Wij hebben een goed onderwijs. Dat wordt prima verzorgd. Dus het is allemaal geklets in de ruimte, in de kamer. Je weet niet meer wat al je ziet. Ze drijven. De PVV en de SP uh, drijven ze daar naartoe. En dan zijn we nog verder van huis. Dank u wel. Stampo.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Pia Groendijk-Halen. Ik uh, ben het eens met de stelling. En ik vind dat de ja, een, het kabinet eigenlijk het brandenhuis huis verlaat, nu die op recess gaat. Ze moeten gewoon blijven zitten en hard doorwerken in de zomer, zegt hij. Ja, u. en eens wat realiseren, wat, wat gewoon in de wetgeving fout ja. is. Maar u zegt, ik ben het eens met de stelling, u vindt wel dat er te veel kritiek is op het kabinet. Ja, er is veel kritiek en ze hebben natuurlijk, de overname was, is ook niet gemakkelijk, dat snap ik wel. Maar het had beter gekund. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Marijke Wissink. Marijke. Uh, ik ben het eigenlijk volledig eens met de heer Linschozen. En ik wil daaraan toevoegen dat uh, het aan de zijlijn staan... in deze moeilijke tijd, niet alleen in Nederland... in heel Europa, eigenlijk een beetje over de hele wereld... en dan toch op deze manier je schouders eronder zetten... nou, ik vind dat heel knap en als je dan de oppositie hoort roepen... ik, ik heb het echt het gevoel dat ze steeds maar bezig zijn... met in hun achterhoofd te denken van... nou jongens, als we ons zomaar opstellen... Hè, dan komen er straks misschien nieuwe verkiezingen... en dan spinnen wij daar garen bij. Nou, de laatste waar ik dan op zou willen stemmen... is op die mensen. In plaats van juist in deze tijd waar het zo moeilijk is... terwijl we het toch eigenlijk uh, relatief gezien... nog heel goed hebben in Nederland... Uh, dan samen denken, samen nou. uh, uh, uh, uh, zeggen van jongens, we zetten de schouders eronder en we willen hier met z'n allen doorheen komen. Ja. Tuurlijk kan je het niet altijd overal overeend zijn, maar probeer nou ook eens een keer dat woord samen ja. in de praktijk te brengen. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hier ben met André. Hallo? Ja, hallo, Goedemiddag. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Oké, okay, ik wil zeggen dat ik uh, absoluut uh, oneens ben met de stelling. Ik denk dat het eigenlijk te weinig krit kritiek is op deze regering. Ik weet nog onze grote vriend, goedlachende Mark Rutte... die had duizend euro per Nederlander belooft. Als wij op hem zouden stemmen... nou, ik weet niet bij jou, maar ik check iedere week mijn saldo... en die groeit nooit in één keer. Heb jij het duizend. er nog niet bij gehad? Hallo? Heb jij het er nog niet bij gehad, die duizend euro? Ik heb het nog niet gehad. Wow. Misschien dat hij uh, mij over het hoofd hebt gezien, dat kan ook. Maar <laughs> ik heb het nog niet gehad. En uh, ik heb echt moeite om deze man serieus te nemen. Nadat uh, hij zulke beloften heeft gedaan. Duidelijk. En uh, hij daar niet nagekomen is. Dankjewel, Stampert Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil eerst even zeggen, die vorige bellen klinkt verbaasd dat een politicus zich niet aan de afspraak houdt. Oké. Okay. Uh, met jou, trouwens, Goedemiddag. Ik wil er even zeggen dat het uh, zoveel kritiek is geworden ondertussen. Dat het een soort van kritiek-inflatie is geworden. Ik bedoel, het is niks meer waard. Want de mensen die nu kritiek aan het leveren zijn op het huidige kabinet, het zijn de mezelf de mensen die naast het huidige kabinet lagen te slapen, terwijl we in de crisis gestort werden. Dus de kritiek die geleverd wordt, die compleet nergens op. Okay. Dat leidt nergens toe. Maar eigenlijk zeg je ook een beetje wat Linschoot ook zegt: van het maakt eigenlijk niet uit wie er aan het bewind is. Ze hadden al sowieso kritiek gehad, want het is natuurlijk een moeilijke tijd. Ja, inderdaad. En kritiek is hartstikke hard nodig, uiteraard. En opbouwende kritiek, laten we wel weten, constructieve kritiek. Maar de kritiek die geleverd wordt, die, is, die wordt geleverd door mensen met heel veel boter op hun hoofd. Want de mensen die bijvoorbeeld nu uh, de kritiek leveren, als die in het kabinet hadden gezeten of in een machtspositie hadden gezeten, die hadden precies hetzelfde gedaan. Want de nationale politiek is nou eenmaal onderhevig aan. De internationale ja. financiële markt en ja. de Europese Commissie. Ja. Ja. Da Dankjewel. Stamppot.nl. goedemiddag. Goedemiddag, met Jan hier uit Hengelo. Ik vind eigenlijk dat er nog niet genoeg is op uh, criticus op het kabinet. En dat geldt ook voor de vorige kabinetten. We zitten in de financiële problemen. Ik heb hier dat artikel van de Telegraaf van vorige week vrijdag nog voor me liggen. miljardenverspilling door slapwerkambtenaren. Er zijn grote aantallen mensen die hebben daar jaren op gewezen... Er gebeurt niks als het om de misstanden gaat. Ik heb hier vier rapporten van hoogleraren... Eh, private familierecht liggen... over de misstanden in de jeugdzorg. Het kost ons miljarden. En daar is nog nooit het geringste begin gemaakt... om iets aan die dingen te doen. En dat neem ik eh, de politiek en de kabinetten zeer kwalijk. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Walt Roeben. Dag, Walt. Ik, dag, ik vind dat er uh, duidelijk niet genoeg kritiek geleverd wordt op de regering. En met name ook de Tweede Kamer zowel CDA als D66... Uh, ze praten mooi, maar als het puntje bepaaltje komt... dan, dan geeft het uh, kabinet uh, uh, toch weer gelijk. Ja. En, en, en daarnaast vind ik uh, wat, uh, uh, wat uw gast zegt... Uh, dat de Eerste Kamer uh, alleen maar procedureel kan oordelen en de Kamer niet weg zou kunnen, of de, de regering niet weg zou kunnen sturen... ook niet terecht, want de, ze zijn partijgenoten, wiegel die is dat nog wel een keer gelukt, als ik ja. me goed herinner. Ja, ja, ja, ik zie uh, Linschoten nu op zijn hoofd krabben. Ja, die denkt ook van, ja, dat is inderdaad waar. Dat punt uh, maakt die meneer toch maar even. De nacht van Wiegel. Ja, we kunnen ons dat nog herinneren. We doen nog ja. één uh, telefoontje. Stand.nl, goedemiddag. Met Leon van Duren, het maakt niet uit welk kabinet er zit... van welke politieke signatuur nog ook. De problemen zullen alleen maar groter worden... En ik persoonlijk denk dat het heeft te maken met normen en waarden. Meneer Li uh, Robin Linschoot heeft daar trouwens ook aan meegeholpen om die weg te hakken uit de Nederlandse samenleving. En nu gaan we die normen en waarden ook verder in Europa invoeren. En Europa, hè, Rutte die zei het al heel profetisch, we zitten op één boot, volgens mij was het Arnhem Schiff. En dan denk ik aan de Costa Concordia en we zullen met zekerheid kantelen. Hmm. Ik, spijtig genoeg heb ik geen betere boodschap. Ja, dus als is... het nu gaat het helemaal fout. Ja. En samen met al die andere Europese landen gaan we, ja, ik zou bijna zeggen de rand van de Titanic ja. tegemoet. Nou, dat is geen vrolijke boodschap zo vlak ja, voor het weekend. Ja, ik geen andere boodschap, nee. maar de, ja, dank u wel. meneer Robin Linschoot, maar wat betekent normen en waarden? Ja, ja, ja, de ja okay. Goed, dank u wel. Uh, we gaan snel terug naar Robin Linschoot. Hij is VVD-prominent, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. Uh, uh, wat, wat vindt u van de reacties in het algemeen? Nou, zaten er zaten een paar hele verstandige reacties bij... Uh, die mevrouw uit Apeldoorn, maar ook die mevrouw uit Haarlem. Uh, wat mij betreft uh, een, een buitengewoon heldere kijk... op wat op dit moment de situatie is. Kijk, uh, daarnaast zie je dat er heel veel mensen kritiek uh, uiten. Uh, maar die zullen waarschijnlijk op ieder kabinet kritiek uh, hebben gehad. Dat is een beetje een uh, nationale volksport uh, geworden. Nou, maar bijvoorbeeld uh, die werkloosheid. Hè? Die meneer zegt ja. ook van, uh, Rutte heeft ons banen, banen, banen beloofd. Nou ja, de werkloosheid loopt maar op. Ja. Dat is, is het, laten we zeggen, kan een kabinet banen creëren? Uh, nee, uh, niet in die zin. Het is niet zo van, uh, ik beloof zoveel banen en die kan ik draaien. Tenzij we allemaal ambtenaren zouden willen gaan aannemen. En dat lijkt mij ook geen, uh, geen goede gedachte. Kijk, wat het kabinet doet en moet doen, is zodanige voorwaarden creëren dat onze economie goed functioneert. Een onderdeel van het goed functioneren van een economie... is zorgen dat je je overheidsfinanciën op orde hebt. Uh, op een zodanige manier op orde hebt... dat je ook niet de lasten ten laste van dat bedrijfsleven... veel te veel verhoogt. Nou, als er nou iets is, dat weten we uit alle economische modellen... wat een enorme bijdrage zou leveren... aan uh, de groei van werkgelegenheid in Nederland... dan is dat bijvoorbeeld een lastenverlichting. Op het moment dat wij arbeid goedkoper maken... het verschil tussen bruto en netto inkomen... Uh, wat zouden aanpassen in een ja. positieve zin, dan levert dat werkgelegenheid... Maar we zien op. eigenlijk alleen maar lastenverzwaringen. Ja, dat is ook een van mijn uh, grote zorgpunten. Dat is een, van de ja, dit is een prijs die betaald wordt voor deze coalitie. Ook, ook om dat pakket straks in te vullen. Er ja, wordt verwacht ik dat er voor. toch veel lastenverzwaringen in zitten. Ja, daar ben, daar ben ik ook bang voor. We zullen dat moeten afwachten, dat weten we op Prinsjesdag. Op ik zeg iedere keer ook tegen mijn eigen partijgenoten... jongens, let erop, de structurele onevenwichtigheid in onze economie... en in de overheidsfinanciën is niet dat de overheid te weinig belastingen heeft... maar is dat de overheid te veel geld uitgeeft. U weet, in Griekenland was dat anders. Ja. Met een ander belastingdienst en een ja. andere manier van Nauwelijks belasting. Nauwelijks belasting geven. Echt dat een overheid te weinig belastingen. In Nederland is dat niet zo. In Nederland geeft de overheid te veel uit. En daar zal iets aan moeten gebeuren. Wie er ook reert, op dit moment uh, staat voor mij vast... dat we het ons niet kunnen permitteren... om meer dan 20 miljard per jaar meer uit te geven dan ja. er binnenkomt. Dat is een schuld die we opbouwen, die we neerleggen op het bordje... Van onze kinderen, uh, nou ik zou tegen die meneer die het net over normen en waarden had willen vertellen dat in mijn normen en waarden uh, het, het eigenlijk een beetje onfatsoenlijk is... om zoveel meer geld uit te geven dan er binnenkomt... dat we die schuld zometeen doorschuiven naar een volgende ja. generatie. Ja. Ieder kabinet, ook dit kabinet, uh, is wat mij betreft... juist op grond van die normen en waarden die zo belangrijk zijn... gehouden om daar echt uh, een halt aan toe te roepen. En ze gaan 2014 gewoon halen uit u net bij de keuzes. Robin Linschot, de vvd prominent Hartelijk dank voor het meepraten in stand.nl. Um, op onze site kunt u blijven stellen, stemmen op die stelling. Die staat daar de hele middag op